8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Kamermeerderheid voor betere bescherming klokkenluiders. CDA-fracties willen humanere behandeling asielkinderen... en Radicaal Links praat niet meer mee over Griekse coalitie. Een Kamermeerderheid steunt de oprichting van een organisatie... voor de bescherming van klokkenluiders. In een wetsvoorstel dat de SP vandaag presenteert... krijgen klokkenluiders uit zowel het bedrijfsleven als de overheid... juridische en financiële bescherming. De organisatie gaat het huis voor klokkenluiders heten... en wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Die kan bij meldingen door klokkenluiders ook onderzoek doen. Tijdens een onderzoek kan de klokkenluider niet worden ontslagen. Nu is er alleen een meldpunt voor klokkenluiders.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 Syriza wil af van de bezuinigingen die Europa aan de Grieken heeft opgelegd. De andere twee partijen willen voldoen aan de wensen van andere Eurolanden en de staatsuitgaven flink beperken. De Grieken gingen vorige week zondag naar de stembus. Als de formatiepoging van president Papoulias mislukt... lijken nieuwe verkiezingen onafwendbaar. De coalitie van de SPD en de Groenen heeft bij de deelstaatsverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen een meerderheid behaald. De partijen regeerden de deelstaat de afgelopen drie jaar met een minderheidsregering. De partij van bondskanselier Merkel verliest flink. De CDU komt volgens voorlopige uitslagen op ruim 26 procent. Dat is zo'n 8 procentpunt minder dan twee jaar geleden. In het noorden van Nepal is een vliegtuig neergestort. Het toestel had 21 mensen aan boord. Volgens de eerste berichten zijn er zeker negen doden gevallen... en zijn vier mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de politie stortte het vliegtuig neer... toen het probeerde te landen op Jomsom Airport. Een belangrijk aankomstpunt voor toeristen die de Himalaya willen bezoeken. In Laren is een man van 31 aangehouden. Die wordt verdacht van brandstichting in onder meer een houtzagerij in Laren. Daardoor ging in november vorig jaar de hele collectie van de naastgelegen bibliotheek verloren. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een reeks rietkapbranden in Laren en Blarikum. Een speciaal rechercheteam onderzoekt sinds november vorig jaar de brandstichtingen. Het rechercheteam kreeg afgelopen maanden hulp van een grote groep vrijwillige burgerrechercheurs. In januari kregen inwoners van Laren en Blarikum daarvoor een mini-cursus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 Dan het weer nog. In het zuiden de meeste kans op zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Middagtemperatuur 13 tot 17 graden. In de avond van het noordwesten uit regen. Morgen buien en fris ongeveer 13 graden. De dagen daarna geleidelijk minder regen en wat hogere temperaturen. AWB Verkeersinformatie. 40 files, 160 kilometer bij elkaar. Ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Komt vooral door wat aanrijdingen. Zo staat er op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Eembrugge, 11 kilometer na een ongeluk. Maar alle rijstroken daar zijn weer open. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht, 8 kilometer... Er staat er een vrachtwagen stil, de rechtertunnelbuis is afgesloten. Verkeer richting Rotterdam kan vanaf knooppunt Zonzeel beter omrijden... via Oosterhout en Gorkum. Verder nog vrij veel vertraging op de A50 van Arnhem naar Os... tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk 10 kilometer. En N219, Capelle aan de IJssel, Zevenhuizen... is tussen de A20 en Zevenhuizen in beide richtingen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen, de Wietpas werd twee weken geleden ingevoerd... en over de gevolgen daarvan wordt verschillend gedacht. Hoe de politie erover denkt, hoort u van verantwoordelijk korpschef Frans Heres. We spreken hem zo. En in Zweden begint straks het proces tegen de sluipschutten... die migranten onder vuur nam. Correspondent Rolien Kreton is bij de rechtbank in Malmö. En met klokkenluiders moet het binnenkort uh, beter worden omgegaan. Want zoals het nu gaat, is niet best. Het lot van klokkenluiders uh, tot nu toe is, uh, is zwart. Uh, ik heb er veel aan tafel gehad en dan zie je toch wat wat voor een gevolg het heeft voor het persoonlijk leven. Al dus de Nationale Ombudsman Brennickmeijer... die de klokkenluiderszaken moet gaan onderzoeken. De Kamer wil een wettelijke bescherming voor klokkenluiders. Zijn meerderheid steunt een wetsvoorstel van de SP... voor de oprichting van een huis voor klokkenluiders. Mensen die misstanden melden, krijgen daar rechtsbescherming. En juridische of zelfs financiële steun... vertelt politiek verslaggever Michiel Breedveld. Klokkenluiders brengen misstanden aan het licht. Kleine, maar soms ook hele grote. Zoals Ad Bos, die de miljardenfraude bij bouwondernemingen aankaartte. Hij doorbrak het stilzwijgen in de bouwsector, maar moest dat duur betalen. Ronald van Raak van de SP. De man wordt ontslagen, raakt failliet, uh, komt terecht in een caravan, raakt sociaal geïsoleerd. Terwijl... Klokkenluiders mensen zijn die een maatschappelijke misstand melden. Die doen iets goeds voor de samenleving. En zoals Bos zijn er velen. Paul Schaap, die de veiligheidsrisico's bij de reactor in Petten aan de kaak stelde. Fred Spijkers, die onthulde dat Defensie werkte met ondeugdelijke landmijnen. En Paul van Buitenen, die fraude bij de Europese Commissie meldde. Allemaal gingen ze jaren gebukt onder de gevolgen van hun onthullingen. Mensen raken sociaal geïsoleerd, raken hun baan kwijt, grote financiële problemen. En uh, soms ook uh, gewoon uh, gek verklaard. De Kamer dringt daarom al jaren aan op een goede wet. Maar tot op heden hebben achtereenvolgende ministers... geen goede regeling opgesteld. Terwijl die hard nodig is. En in Nederland is nu een cultuur dat mensen geen misstanden durven te melden. En dat is van groot belang voor onze democratie... en van groot belang voor onze rechtsstaat. Het gaat om fraude, corruptie en gevaar voor de volksgezondheid... voor milieu en allerlei andere zaken. De Kamer neemt daarom zelf het initiatief van Raak van de SP. En Daarom heb ik een initiatiefwet ingediend... om een huis voor klokkenluiders op te richten... ondergebracht bij het instituut van de Nationale Ombudsman. En die gaat kijken of dat je een klokkenluider bent. Dan krijg je rechtsbescherming, je kunt niet ontslagen worden. Er wordt doorbetaald... Zo nodig krijg je juridische en psychologische hulp. Maar vooral ook wordt er onderzoek gedaan naar de misstand. De PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren... hebben het wetsvoorstel van de SP mede ondertekend. De PVV staat er ook zeer positief tegenover. En daarmee lijkt er voor het eerst een kansrijk voorstel voor te liggen. We gaan naar de voorzitter van de stichting expertgroep Klokkenluiers... Gerrit de Wit. Goedemorgen meneer de Wit. Goedemorgen. Uw groep heeft zich intensief bemoeid met de totstandkoming van dit wetvoorstel. En wat er nu op tafel ligt, is dat precies wat de klokkenluiders willen? Ja, wel in, in hoge mate. Uh, we hebben een uh, substantiële bijdrage geleverd aan het meeschrijven aan de wet. En uh, de hoofdpunten zijn wat ons betreft een onafhankelijk meldpunt. En vooral het onderzoeksinstituut waarnaar wordt verwezen. Hoe belangrijk is dat onderzoeksinstituut voor u? Dat onderzo onderzoeksinstituut is cruciaal. Op de eerste plaats dient het onafhankelijk te zijn van de overheid. Maar het dient onderzoek te doen naar het waarheidsgehalte van de misstand. Mm -hmm. Met andere woorden, waarheidsvinding zal een uh, cruciaal onderdeel worden van het onderzoek. Ja, en stel, dan wordt uh, aan waarheidsvinding gedaan, er uh, wordt wat gevonden. Hoe verloopt het verder? Wat, wat, wat is daarover bedacht, meneer De Wit? Nou... Het, het zijn vaak complexe uh, procedures omdat een aantal juridische processen door elkaar lopen, maar in de wet is in ieder geval uh, geregeld dat de melder uh, niet kan worden ontslagen, dat hij sociaal-psychologische ondersteuning krijgt en dat hij mogelijk wordt bemiddeld naar andere werkzaamheden in die de verhoudingen bijvoorbeeld op de werkplek ernstig verstoord zijn. Ja. Maar goed, dan hoor ik alweer, dat hoor ik de hele ochtend al, veel bescherming voor de klokkenluider. Uh, uiteraard volledig terecht. Maar hoe zit het met de schuldigen, uh, het aanwijzen van schuldigen? Want Van Raak zegt ook in dit polderig landschap, poldersamenleving, is iedereen een klein beetje schuldig? Wordt er niemand echt aangewezen en woekert het maar voort? Ja, dat is een goed, dat is een goed punt wat u, wat u aanhaalt. Ik, uh, ik wil daar nog aan toevoegen dat uh, je in heel veel zaken ziet dat het management van de onderneming, en in toenemende mate ook vaker de overheid verwijtbaar betrokken is. Dus met andere woorden, men heeft uh, nagelaten verantwoordelijkheid te nemen... of nagelaten in te grijpen. Uh, uh, men wacht of wijst op elkaar... Dus uh, ik vermoed dat met name ook uh, veel duidelijk zal worden over de bestuursculturen en de organisatieculturen in ons land. Ja, maar goed, en dan... daar moet natuurlijk wat aan gedaan worden. Ja, en dan is dat duidelijk, want dat is, dat is inherent aan, aan de vraag die ik eerder stelde, meneer De Wit. Wat gebeurt er als er waarheid gevonden wordt? Verwacht u ook een actievere rol bijvoorbeeld van het Nederlands Openbaar Ministerie? Ja, zeker. Zoals ik al zei, uh, processen lopen vaak door elkaar... En uh, je zou je kunnen voorstellen dat wanneer misstanden die worden gemeld... tevens ernstige schadelijke feiten inhouden... dat daarvan aangifte wordt gedaan. Ja. Wat uh, overigens ook uh, op dit moment al een ambtelijke plicht is... voor ambtenaren in Nederland, wat maar heel weinig mensen weten. Ja. Meneer De Wit, nou zijn er al allerlei klokkenluidersregelingen... zowel bij de overheid als bij bedrijven. Wat garandeert u nu dat deze wet, deze regeling beter is dan al die voorgaande? Nou, op de eerste plaats is het een wet en uh, dat betekent uh, dat, het, uh, dat de waarborgen wettelijk uh, verankerd zijn... En uh, ik denk dat de, de allerbelangrijkste aspecten zijn dat er ook daadwerkelijk onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Dat is echt nieuw en uniek. In, uh, in de afgelopen 10, 15 jaar hebben we dat niet gezien. En dat er ook echt wordt toegezien dat er geen benadelingsbesluiten uh, ten aanzien van de melder worden genomen. Dus het moet een, een, een, een warme deken zijn die straks dat huis voor Klokkenluiders voor die melder uh, gaat, uh, gaat bieden. En dat zijn rechten ook daadwerkelijk gewaarborgd worden. Gerrit de Wit, voorzitter van de stichting expertgroep Klokkenluiders. Dank u wel. Tot u dienst. Tot. Hoe gaat het twee weken na het invoeren van de Wietpas met die pas? Daar zijn de meningen over verdeeld. Zo dadelijk korpschef Frans Herens. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. 40 files, 165 kilometer bij elkaar. Toch wat meer dan ik verwacht had. Hij heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... zorgt een ongeluk bij Bunschoten voor 16 kilometer file. Inmiddels zijn wel alle rijstroken open. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort... bij Spijkenisse 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen knooppunt Sonzeel en Zwijndrecht 10 kilometer... Daar staan de vrachtwagens stil, de rechtertunnelbuis is daar afgesloten. Vrij veel vertraging ook op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Eewijk, 10 kilometer. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Goorle, 9 kilometer. En daar zijn alle rijstroken weer open. Dan nog de N219, Capella aan de IJssel, Zevenhuizen. De weg is in beide richtingen, tussen de A20 en Zevenhuizen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de wietpas dus twee weken geleden ingevoerd. En met die pas kunnen alleen geregistreerde Nederlanders... bij coffeeshops drugs kopen, u weet dat inmiddels. Gaan we over praten met de portefeuillehouder bij de politie. Dit aangescherpte gedoogbeleid, korpschef Frans Heris. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Heer, is allerlei berichten komen er binnen. Um, een tsunami van drugsdealers, hoorden we vanuit Venlo. Een tsunami van kopers, vanuit Nijmegen, mensen opgepakt. Wat is uw eerste indruk? Nou, onze eerste indruk was dat het voor ons geen onverwacht beeld heeft opgeleverd. Uh, we hebben geen uh, toename gezien van de onrust in de openbare orde. Uh, we hebben geen uh, onrust gezien in, uh, uh, rondom koffieshops. We hebben wel wat meer melding gehad als het gaat over overlast en over straathandel... Maar ja, daar treden we keihard tegen op. Uh, de straathandel is, of je nou Nederlander bent, Belg of Duitser, is verboden op basis van de opiumwet. En uh, dat betekent dat wij samen met de Marseusee, Korslanding, politiediensten ook mensen aanhouden. En daar uh, duidelijk maken dat dit niet de bedoeling is. Ja, maar daar heeft u het meteen over de kern van het probleem rond de Wietpas. Daar is ook voor gewaarschuwd dat de handel zich zou verplaatsen naar de straat, illegaal. En u zegt, daar hm, hebben wij wel wat meldingen binnengekregen. Wij tellen er 170 in totaal overlast. Er zijn ook flink wat aanhoudingen geweest, vooral in Limburg, Maastricht omdat daar de coffeeshops dicht zijn. U zegt, wij zitten daar bovenop. Het lijkt me lastig, omdat um, juist dit soort verkoop zich aan het zicht onttrekt. Of in ieder geval dat proberen de dealers. Ja, natuurlijk. Maar we hebben veel ervaring als het gaat over straathandel. Want het is natuurlijk niet alleen uh, met de sluiting van de coffeeshop dat de straathandel optreedt. Dus ook wij uh, controleren op uh, uh, vele plekken. Niet alleen op de Rijkswegen als uh, mensen in Nederland binnenkomen als buitenlandse toeristen uh, voor een coffeeshop. Maar ook als ze het land vertrekken. In en rond de coffeeshops kijken we. En wat we zien is dat het aantal buitenlandse bezoekers lijkt af te nemen. En dat we in de straten rondom coffeeshops weinig buitenlandse voertuigen zien. Mm -hmm. En natuurlijk kijken wij naar nieuwe verschijnselen zoals B taxi's die zouden kunnen ontstaan. Dat zijn bijvoorbeeld scootertjes die de softdrugs van A naar B brengen. Heeft u die al op gesignaleerd? Op de manieren van, van vervoer. En zodra we daar een vingernachter krijgen of meldingen krijgen van burgers, want daar zitten we natuurlijk graag op te wachten, kunnen we daar direct actie op ondernemen. Heeft u die al gesignaleerd, die B taxi's? Ja, die hebben we gesignaleerd. Maar meneer Herres, dan gaat u ervan uit dat u op den duur um, die straathandel uh, wel onder controle krijgt. Dat proberen ze in Rotterdam, als we het hebben over drugsrunners en straathandel, al jaren. En daar lukt dat ook niet zo makkelijk. Wat, wat geeft u de overtuiging dat u dat wel heeft straks? Nou ja, als u even terugkijkt naar Rotterdam, hoe het begonnen is met uh, drugsrunners op de Rijkswegen, die mensen klemreden, die vervolgens agressief um, probeerden hun verkoop te doen, is dat aanzienlijk afgenomen. Ja. En het aantal aanhoudingen, ja, ik, ik mag het niet vergelijken, maar het is soms minder als gewoon in de horeca die we elke week hebben. Uh, dus in die zin heb ik wel vertrouwen in de toekomst. En bovendien, wij willen gewoon de brazen op de straat blijven. Dus ongeacht of het nu wel of niet... koffieshops open zijn of niet... Uh, willen we die straathandel aanpakken. Dat is één. Twee, het zal ons ook wel helpen als de koffieshops de Nederlanders registreren. Uh, waardoor het uh, beeld op straat weer een beetje rustiger wordt. We zien koffieshops die... Uh, hebben pas 39 leden ingeschreven, hebben koffieshops gezien die er 1100 hebben, dus daar zit ook nog wel ruimte. En constateert u ook dat de problemen in bijvoorbeeld Maastricht net weer wat groter zijn omdat daar de koffieshops uh, dicht zijn gegaan? Ja, dat zagen we in het begin zeker. En uh, Maastricht is natuurlijk een, uh, een centrum uh, wat uh, heel snel grenst aan België en uh, Duitsland. Dat is in andere steden is dat minder. Um, maar goed, uh, heel, heel sterk uh, samenwerken met zowel de Belgische als de Duitse collega's. ...en een goede informatiepositie en actie... ...want het gaat met name om uh, het laten zien op straat... Uh, ...heeft een, een beeld opgeleverd zoals ik u net schet. We ja, ja, maar... hebben 50 mensen bijstand gekregen vanuit uh, verschillende invalshoeken... ...naar rekening de Duitse en Belgische collega's niet meer mee. Nee, maar u zou het wel prettig vinden als ik u zo hoor... ...als die koffieshops weer open gaan in Maastricht. Maar en netjes ja, dat ja, dat gaan registreren. In ieder geval voor de Nederlandse uh, mensen die hun uh, wiet willen kopen... Uh, ...onduidelijkheid op straat, is die wel of niet open... ...moet ik me wel of niet registreren, dan is dat weer op rust... En dan kunnen we ons concentreren op degenen die vanuit het buitenland komen. Ja. Nu is het natuurlijk alleen voor de drie zuidelijke provincies. 2013 voor het hele land. Nu kunnen kopers bijvoorbeeld nog in Nijmegen terecht. Verwacht u serieus problemen als het overal gaat gelden? Want dan kan men dus niet meer uitwijken. Nou ja, Wat we zien is dat de combinatie met voorlichtingen... we delen ook flyers uit te staan, borden bij de grens en lichtborden langs de Rijkswegen... Um, en uh, repressief optreden gewoon helpt. Ook uh, de Duitse en Belgische uh, toeristen zullen uiteindelijk denken van... ja, dit heeft geen zin om naar Nederland te gaan. Uh, het zal wel een kwestie van lange adem zijn... en goed het zicht houden op die uh, straathandel, zoals je ook zei. Want daar zit uh, natuurlijk uh, uh, ja, het gevaar voor ons in... dat we dat uh, goed moeten blijven monitoren. Maar als het hele land uh, overgaat, denk ik dat uiteindelijk dat een stuk rust oplevert. Kopchef Frans Herens, hartelijk dank. Ja, tien minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio. Eén journaal. Twee jaar geleden was de Zweedse stad Malmöck in de ban van een sluipschutter. Minstens negentien keer sloeg hij toe. Vooral immigranten waren het slachtoffer. En vandaag begint de rechtszaak tegen de vermoedelijke dader. Correspondent Rolien Kreton zit al in de rechtszaal. Uh, Rolien, in 2009, 2010 ook, hebben we het in de uitzending regelmatig gehad over die Zweedse sluipschutter. Het is al, yeah. al een tijd geleden. Vertel nog eens het verhaal van de sluipschutter. Het begon met een aantal schietpartijen in Malmö. En ja, pas na een tijdje werd duidelijk dat die dader doelgericht op allochtonen schoot. Dat deed hij vaak in een, als het ging schemeren. Uh, hij beschoot allochtonen dan van achteren, uh, vaak vanuit de bosjes, uh, vaak buiten. Maar hij schoot ook op allochtonen die binnen zaten, via het raam. Ja, en dat leidde tot een enorme uh, angst. Uh, mensen durven niet meer op straat te lopen, ouders waren bang, bijvoorbeeld uh, voor kinderen die uh, s middags van de sportclub uh, naar huis moesten lopen. Uh, de daden gingen heel erg professioneel uh, te werk. En ja, de politie zette een klopjacht in, maar uh, de daden was keer op keer uh, de politie te slim af. Uh, uiteindelijk is die daden via tips uh, opgepakt en dat ging om een 40-jarige man die nu uh, terecht staat. Nou, en in die paniek gebeurde er veel in die dagen, Rolien. Uh, hoe luidt nu de aanklacht? Waar wordt hij van verdacht? Hij wordt uh, verdacht van uh, drie moorden en twaalf pogingen uh, tot moord. En twee van de moorden zijn al uh, in 2003 uh, gepleegd. Dus ja, kwam de politie pas eigenlijk achter nadat die man was uh, opgepakt. Dus ja, de, het vermoeden is dat hij echt al jarenlang hier uh, mee bezig is geweest. Mm, hebben ze daar uh, bewijsmateriaal voor, Rolly? Nou kijk, ze hebben in ieder geval heel lang uh, bewijsmateriaal verzameld. De afgelopen anderhalf jaar zijn ze ermee bezig geweest. Het is een enorm uh, politieonderzoek. Het grootste onderzoek rondom de moord op Olef Palme. Die Zweedse premier die in 1986 uh, werd uh, vermoord. Um, wat ze ook hebben gezien is dat de dader ja, heel systematisch uh, te werk is gegaan. Dus dodenlijsten bijvoorbeeld heeft gemaakt en routes van uh, slachtoffers heeft uh, vastgelegd. Het is wel zo dat hij alles ontkent. En in het begin wilde hij nog wel meewerken met de politie... ...maar na een tijdje stopte hij daarmee. En het is ook de vraag uh, of hij nu uh, gaat praten vandaag. Nou, daar zitten de verschillen met uh, Anders en de Noorse moordenaar... ...maar hij is ook berekenend, heeft het ook over uh, migranten natuurlijk, integratie. Worden ja. er vergelijkingen getrokken? Ja, heel veel vergelijkingen, omdat er ook uh, opvallend veel uh, overeenkomsten zijn. Uh, het is een intelligente man, uh, maar net als Breivik heeft hij eigenlijk, is het hem nooit gelukt om een opleiding af te maken of een baan te houden. Net als Breivik is hij uh, ja, geobsedeerd door wapens, lid van de schietclub en hij haat uh, immigranten. Uh, een groot verschil met Breivik is inderdaad wel dat... Uh, kijk, Breivik heeft een hele duidelijke boodschap uh, en hoopt op een helde rol in de gevangenis. Dat is bij deze man uh, niet zo. Hij, deze man hoopt nog steeds dat hij zal worden vrijgesproken. Holin over het begin van het proces tegen de Zweedse sluipschutter. Het proces gaat ongeveer 2,5 maand duren. Het is vijf minuten voor half negen. Wij gaan naar Mark Robin Viss met een prangende vraag. Want Mark Robin, de examens beginnen zo. Hoe zit het met de heipalen bij jou? Ja, de, tot, tot de grote schrik van de directeur van de school hier... Uh, werd er een soort hei-inrichting ingericht. Dus ik ben daar even naartoe gelopen net. En het blijkt een grondboor te zijn. Dus die boort eerst een gat. En daar wordt dan de hijpaal in... Uh, die zakt daar dan in. En uh, ik heb begrepen dat dat uh, bijna geen geluid maakt. En de eerste paal zit er ook al in. Uh, Nina van Essen, dat hebben we niet gehoord, hè? Nee, ik heb niks gehoord. Oké. Okay. Uh, jij gaat straks uh, kunst doen. Jij bent, ja. uh, jij bent een leerling aan de school voor jong talent. Ja, klopt. Is het een moeilijk vak, kunst? Uh, nou, het is wel veelzijdig. Want ik studeer natuurlijk zang. En je moet ook van alles over beeldende kunst weten. En uh, ja, noem maar op, dans. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dus, ja. het is wel... We zijn nu in een uh, oefenlokaal van de school voor uh, jong talent. Het examen begint straks om negen uur. Maar uh, we zeiden het al, we gaan eerst even lekker inzingen. Ja. Voor de ontspanning. <lacht> Klopt, ja? ja. Aan de uh, vleugel heeft inmiddels plaatsgenomen Michelle Tjau. Goedemorgen. Ze zit al helemaal klaar, ze gaat ook examen doen. Is een klein beetje zenuwachtig volgens mij. Mm -hmm. Maar na ja. een mooi stukje muziek gaat het misschien beter. Wat gaan jullie uh, tegen horen brengen? Ik ga uh, Im Herbst van Felix Mendelssohn zingen. Ga je gang. Ja. Nina van Essen en Michelle Tjauw. Oh, wie schnell Ja, Nina, ja. naast de HAVO ook nog klassieke zang. Dat is wel heel veel. Dat is veel, ja, klopt. Hoe doe je dat allemaal? Uh, ja, je moet het natuurlijk graag willen, daar komt het op neer. En uh, in het begin vond ik dat heel moeilijk om dat te combineren. Ik ben twee jaar geleden hier gekomen in Havo. En uh, je wordt wel goed in begeleid, moet ik heel eerlijk ja. zeggen. Ja, mijn uh, docent zorgt er wel voor dat ik er doorheen kom. Maar... maar je doet eigenlijk gewoon twee opleidingen tegelijkertijd? Ja, eigenlijk wel, ja. En hoe lang slaap jij s'nachts? Nou, ik probeer altijd op tijd naar bed te gaan. Maar vaak zijn er dan s'avonds nog, nog zoveel Dat dingen we wel te doen. doen ja. En dan, uh, ja, dan wordt het toch... Uh... Ja. Maar ik moet vroeg op, ook om zes uur op. Ja. En weer om acht uur op school. Nou, zeg jouw HAVO-examen begint straks om negen uur. Wat is voor jou het moeilijkste vak? Geschiedenis. Geschiedenis. Ja, dat dat ik heb ik eerder goed. gehoord vanmorgen. Ja, ja. En de eisen voor het examen zijn ook uh, zwaarder. Hè? Er wordt uh, hogere ja. eisen aan je gesteld. Ja, ik, ik weet natuurlijk sowieso niet wat ik moet verwachten. Want ik heb het natuurlijk ook nooit eerder gedaan. Dus... Nee. En ik hoor ook van docenten dat het niet per se... Uh, uh, als we kijken naar de leerlingen van vorig jaar... dat er niet per se heel veel meer gezakt zouden zijn. Dus ik vertrouw daar maar gewoon op. Nina, het komt allemaal goed. Ja, laten we Bedankt doen. voor je mooie muziek. Laat het over. En Dank veel succes. Dank u wel. Zet hem op.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 Die bekijken bijvoorbeeld naast uw resultaat ook de marktsituatie in uw branche. Lees meer over ons hypotheekadvies speciaal voor ondernemers op ing.nl/slash hypotheken. Ik ben Frank Maramadon, manager hypotheken. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Tankstation Proof, Administratieproof en Fiscusproof. De nationale tankpas van MKB Brandstof. Nooit meer omslomp rond de pomp. Vraag hem aan op MKB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 NOS -journaal. Kamermeerderheid voor betere bescherming klokkenluiders... en CDA-raadsfracties willen humanere behandeling van asielkinderen. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 De Nationale Ombudsman heeft uh, zeg maar de bevoegdheden van een rechter. Hij mag ter plaatse gaan, uh, dingen inzien, deskundigen benoemen. En uh, zo kan hij uh, de onderste steen boven krijgen als het gaat om waarheidsvinding. En dat is uh, heel belangrijk om vast te stellen. Is dit een misstand die aandacht vraagt? En vervolgens, wat is het oordeel over deze uh, klokkenluiderskwestie?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 81 lokale fracties willen dat het CDA in Den Haag een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie steunt. Die partijen willen dat asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. De leider van de Grieks, radicaal linkse partij Syriza, doet niet mee aan nieuwe gesprekken om een regering te vormen. President Papoulias begon gisteren aan een laatste poging om toch een regering te vormen met de drie grootste partijen. En vandaag zijn er nieuwe gesprekken, zegt correspondent Conny Keesen. Hij gaat praten met de conservatieven en de socialisten. En met een kleine linkse gematigde partij, Democratisch Links. Die heeft ook het voorstel gedaan tot een regering van nationale eenheid. Maar die heeft tot nu toe als voorwaarde gesteld dat Syriza radicaal links daaraan meedeed. Dus uh, het is nog maar de vraag of, uh, of hier iets uitkomt. En als die formatiepoging in Griekenland opnieuw mislukt... dan lijken nieuwe verkiezingen onaanwendbaar.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 De positie van de SPD en de Groenen heeft bij de deelstaatverkiezingen in Duitsland, in Noord-Rijn-Westfalen, een meerderheid behaald. De partijen regeerden in de deelstaat de afgelopen drie jaar met een minderheidsregering. SPD-lijsttrekker en minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, Hannelore Kraft. Klare signaal, rood groen is die toekomstperspectieve, En uh, ik geloof dat we werden daar nog eeniges uh, aan punten bewegen kunnen wat die omvragen ook op de bundesebene. De partij van bondskanselier Merkel verliest flink. Volgens de voorlopige uitslagen komt het CDU uit op zo'n 26 procent. Dat is 8 punt minder dan twee jaar geleden. Voor ruim 200.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Op 3FM zijn de komende weken weer speciale eindexamenjournaals. En vanochtend mocht minister Van Bijsteveld de eerste presenteren. Na wekenblokken is het weer zover. Voor ruim 200.000 leerlingen beginnen de eindexamens vandaag. Heel spannend natuurlijk. Dit jaar zijn voor het eerst exameneisen strenger geworden. Het gemiddelde cijfer van het centraal schriftelijk examen... moet nu 5,5 of hoger zijn om te slagen. En vroeger telde ook het gemiddelde cijfer van het schoolexamen mee voor de helft. De examens duren tot 1 juni. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het zuiden is het helder, met alleen wat sluierbewolking... over het noorden van het land trekken wolkenvelden afgewisseld door zon...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 Morgen, dinsdag, zijn er veel stapelwolken met verspreid over het land buien. Maar af en toe breekt ook de zon door. In de loop van de dag neemt de buigheid toe en is er kans op onweer. De wind draait naar het westen. En met gemiddeld 12 graden is het een stuk frisser dan vandaag. Nou, WB verkeersinformatie. 40 files, 155 kilometer bij elkaar. ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Heeft ook te maken met wat aanrijdingen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Na een ongeluk tussen Barneveld en Bunschoten 16 kilometer. Alle rijstroken daar zijn wel weer open. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Spijkenissen 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht 9 kilometer, daar staat een vrachtwagen stil. De rechtertunnelbuis is afgesloten. Vrij veel vertraging ook op de A50 van Arnhem naar Ospek knoop het Ewijk 10 kilometer. En de N219-Kapelle aan de IJssel-Zevenhuizen... is in beide richtingen tussen de A20 en Zevenhuizen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Ik wil een hypotheek voor een eigen huis, maar ben zelfstandig ondernemer. Waar anderen stoppen, gaan onze hypotheekadviseurs voor ondernemers door.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 Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over een lugubere vondst op een snelweg in Mexico. In plastic zakken werden de stoffelijke resten van 49 mensen aangetroffen. Allemaal onthoofd en zonder handen en voeten. En toen de slachtoffers werden ontdekt waren ze tenminste al twee dagen dood. Daar gaan we over praten met de bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika... aan de Rijksuniversiteit Groningen, Wil Pansters. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom hier... Um, hebben ze, heeft u al een idee wie die slachtoffers zouden kunnen zijn? Nou, er is nog tot nu toe erg weinig bekendgemaakt in de Mexicaanse pers. Maar er lijkt een, een boodschap te zijn achtergelaten. waarin op een of andere manier een referentie of een verwijzing naar de Zetas is genoemd. Maar voor zover ik weet hebben, is dat alleen een politieverklaring. maar hebben journalisten daar nog geen foto's of iets dergelijks van kunnen maken? Waar zouden we aan moeten denken? Zijn dat dan rivaliserende. Uh... Drugsbendes, uh, die nu, waar mijn leden nu van zijn omgekomen. Er wordt ook wel gesproken van mogelijk dat het immigranten zouden kunnen zijn. Ja, dat, die, die, die hypothese van die immigranten die komt uh, vandaan... dat vorig jaar in dat gebied iets vergelijkbaars is gebeurd... met nog veel meer mensen, maar die waren niet... Uh, onthoofd. Uh, dus ik vermoed eigenlijk zelf toch dat daar iets met, uh, met, met drugshandel te maken heeft. En die CETA's, die, uh, die uh, traditioneel, is dit, waar dit gebeurt, is dat zeg maar hun invloedssfeer. Het noordoosten van uh, Mexico. Ja, en de, wat opvallend is dat de laatste maanden eigenlijk er wat hevigere conflicten zijn ontstaan in die regio weer, vergeleken met de afgelopen, de afgelopen twee jaar. Dus het zijn puur afrekeningen. Hoe zouden uh, dat, dit kunnen zijn. Nou, dat wijst er waarschijnlijk op dat uh, uh, rivaliserende bendes die uh, in een in een langere periode eigenlijk vooral in West-Mexico hebben geopereerd ook proberen daar weer een poot aan de grond te krijgen. En er zijn een paar weken geleden zijn er verschillende mensen vermoord in La Redo, dat is een hele belangrijke stad, een grensstad. En, en dat is eigenlijk het domein van de zetas, en daar gebeurde eigenlijk relatief weinig, omdat zij daar gewoon de laatste uit deelden. De ja. En daar nu lijkt het nu of dat daar weer iets aan, aan de hand is. Ja. En um, deze legesten zijn aan aangetroffen op de snelweg, gewoon op de snelweg gegooid... in die plastic tassen. Die ZETA's zetten de toon in, in de gruwelijkheid? Nou, de ZETA's hebben dat een paar jaar geleden toen zij, Kijk, de ZETA's was oorspronkelijk een, een, een, een speciale eenheid... een zeer goed getrainde militaire eenheid... in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Die zijn op een gegeven moment de leiders... zijn overgelopen naar het kartel van de Golf... En die zijn zo belangrijk geworden in dat kartel van de golf. dat ze op een gegeven moment zeg maar, hun voor eigen baas zijn gespelen. Ja. En op dat moment dat ze dat deden. hebben zij inderdaad zeg maar, een nieuwe standaard in, in geweldsbrutaliteit uh, uh, gezet in Mexico. En daar, daar gaan ze nog steeds mee door. Ja, en tegelijkertijd bestrijden ze daarmee ook het machtsmonopolie van de staat. Want hoeveel invloed heeft, uh, heeft de Mexicaanse hebben de Mexicaanse autoriteiten in die gedeeltes? Mexicaanse president Calderón voert een drugsoorlog, zegt hij, sinds 2006. Maar wat is daarvan daar te merken? Nou ja, in, in, in, er is een, een, al een jarenlange discussie aan de gang uh, hoe het met het geweldsmonopolie van de staat gesteld is in Mexico. En uh, gaandeweg is er toch wel een, een, een, een algemene indruk dat zeker op subnationaal niveau, of misschien wel op subregionaal niveau, dat, uh, dat daar bendes vaak uh, uh, eigenlijk de facto. De machthebbers zijn. Zelfs belasting innen, las ik er. Uh, ja, nou ja, dat, uh, belasting innen is natuurlijk een. een uh, er zijn in, in, in, die, in het jargon van de narcobus zijn er allerlei uitdrukkingen voor die inderdaad een, een, een, een vergelijking kunnen maken met, met belasting. Maar dat zijn natuurlijk illegale belastingen. Ja. Net zoals de maffia uh, belasting heft aan café eigenaar restaurant eigenaar Dat is ook een vorm van belasting. Maar inderdaad, bijvoorbeeld die kwestie van die illegale migratie. Daar zijn allerlei andere organisaties ook bij betrokken. En als zo'n narcobende in een gebied dominant is dan kunnen zij een deel zeggen, oké, okay, als jij hier doorheen wil met die mensen... dan kost je dat zoveel, anders uh, zal ik daar repressaljes uh, op ja. toepassen. Maar als sommige gebieden zo in handen zijn van één van zo'n bende... dan gaan er andere mensen uitwijken. Hoeveel zorg uh, bestaat er in de rest van Latijns-Amerika dat, dat dit overslaat? Nou, die, die, die zorg is er al. En de gevolgen zijn onmiddellijk zichtbaar. Met name in een land als Guatemala en zelfs in een aantal andere kleine Midden-Amerikaanse landen, zoals El Salvador en Honduras. Maar met name in Guatemala is de zaak al, al, al heel ernstig. En ook aanwijzbaar als gevolg van het opereren van Mexicaanse ook, drugsbendes. Ook daar wordt het bruter en gewelddadiger. Ja, bruter qua aantallen en, en, en, en daar is ook natuurlijk, daar is de kracht van de staat ook aanmerkelijk minder dan in Mexico. Dus daar zijn die landen, die samenlevingen, zijn in zekere zin ook kwetsbaarder. Een ander punt wat ik nog wilde maken... was dat eigenlijk interessant een paar maanden geleden een rapport verschenen... van een Noorse organisatie die heeft uitgerekend... hoeveel tienduizenden mensen er gewoon Mexicanen uit gebieden... en steden zijn weggetrokken vanwege het, het geweld. Dat is een ander aspect he, van, van, van internal displacement. In het noorden, dat groeit natuurlijk uh, aan de grens met de Verenigde Staten. Hoe wordt daar aangekeken tegen dit extreme geweld? In, aan de kant van de Verenigde Staten? Mm. Nou ja, de Amerikanen maken zich natuurlijk al jaren zorgen... en het gebeurt ook dat er een soort spillover effect is... waardoor een deel van het geweld zich... Uh, Daadwerkelijk op Amerikaans grondgebied plaatsen. En dat is ook al zo. Het gebied wordt ook uh, steeds vaker als zeer gevaarlijk beschouwd... voor Amerikanen die naar het zuiden willen reizen. Dus, uh, uh, men, men, maar tegelijkertijd is men ook uh, misschien wel mede verantwoordelijk... voor wat er allemaal gebeurt. Hè? Want per slotverrekening is de drugshandel bestemd... voor de Noord-Amerikaanse markt. Ja. Tot slot nog heel even kort. In juli zijn er verkiezingen, presidentsverkiezingen in Mexico. Speelt dit onderwerp drugsgeweld een belangrijke rol in de campagne? De drugsproblematiek speelt een rol maar misschien vanuit het perspectief van Europa... misschien een minder belangrijke rol dan men, dan men eigenlijk zou vermoeden. De economie en, en de kwestie van corruptie spelen net zo'n grote rol. Wil Pansers, bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika in Groningen. Dank voor uw komst aan de studio. Graag gedaan. Snel naar Marco B. Visser, want voor een groep eindexamenleerlingen... gaat het nu echt beginnen? Ja, het gaat echt beginnen, Marcel. Uh, 60.000 HAVO-kandidaten... en uh, het al twee leerlingen die examen moeten doen... En daarvan doen er slechts 4.500 examen in kunst. En dat is ook het eerste examen dat straks om 9 uur begint. Ik ben school voor jong talent in Den Haag. Het examen wordt afgenomen in het computerlokaal. Want, heb ik begrepen, dat examen kunst is ook uh, een van de eerste examens... die in een nieuwe digitale vorm uh, wordt toegepast. Joris Workel is eindelijk. Coördinator, en weet daar meer van? Ja, dit is voor ons de tweede keer dat wij op deze manier examens afnemen. Dus via internet? In feite uiteindelijk via internet worden de antwoorden uh, vastgelegd... en verspeeld Nederland. Meer opgeschreven? Er wordt uh, niks meer opgeschreven. Dit gaan we stoppen, want dit, Alleen, deze de de verbinding de is te slecht. We moeten zo dadelijk bij Marco robbie Visser uh, terugkomen. Um, ik denk dat we eerst richting de verkeersinformatie gaan. Ja, zo dadelijk. Vandaag begint de laatste fase van het langstdurende proces ooit in ons land. Het Amsterdamse liquidatieproces. Straks maar eens horen van onze verslaggever bij de rechtbank hoe het ervoor staat. Matthijs van der Wiel zo dadelijk. Eerst naar Sean Bakker. Hoe stopt er weg, Sean? Het gaat heel eh, langzaam de goede kant op. Alles bij elkaar nog 150 kilometer file. Toch wel wat meer dan gebruikelijk om deze tijd. heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Maar er is ook weer vrij veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en Bad Oevedorp, 13 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort... bij Spijkenisse, 9 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Knoppen plein 3 kilometer na een aanrijding. De rechterrijstrook is afgesloten. En de andere kant op richting Breda... bij de Van Brienhoortbrug, 3 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Het is dus ook langzaam rijden op de A50 van Arnhem naar Os... tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk over 10 kilometer. En de N219, Capelle aan de IJssel, Zevenhuizen... is in beide richtingen tussen de A20 en Zevenhuizen nog altijd afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een monsterproces is het. Het langstdurende ooit in Nederland. Het Amsterdamse liquidatieproces. Elf verdachten staan terecht voor een reeks liquidaties en pogingen daartoe in de Amsterdamse onderwereld. Het is ook een uniek proces omdat justitie voor het eerst een deal sloot met een criminele beschermde getuige die bekend dat hij een huurmoord heeft gepleegd. Ruim drie jaar is het bezig, maar vandaag begint, veel later trouwens dan oorspronkelijk gepland, de laatste fase. Het Openbaar Ministerie begint aan het slotbetoog. Bij de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, is verslaggever Martijs van der Wiel. Uh, Martijs, drie jaar lang dit proces. Zoveel hadden die verdachten toch niet te vertellen. Waar zit hem die lengte in? Ja, nee, ze, we hebben ze eigenlijk amper gehoord. Uh, ze hebben ervoor gekozen om te zwijgen en te ontkennen. Wat de kroogetuigen zegt is allemaal niet waar. Ik zit hier onterecht. Dat is het meest uh, gehoorde verweer. Een van de belangrijkste verdachten, Jesse Erg, vermeend hitman Schutter... die had nog aangekondigd drie jaar geleden toen het begon... dat hij voor het einde van het proces het hele verhaal zou vertellen... hoe het allemaal wel zat, zijn verhaal heeft dat uh, toch niet gedaan. Ander voorbeeld, Fred Erg. Er is veel bewijs dat hij een tussenpersoon is geweest... tussen opdrachtgevers en schutters... bij de moord op uh, cafébaas Thomas van der Bel. Die had misschien een kans kunnen maken op een lagere straf. Als hij had meegewerkt, als hij nou had verteld aan de rechters of aan de politie wie zijn opdrachtgevers waren. Maar ook hij bleef al die jaren zwijgen. Er, is, ja, er zijn iets van meer dan 100 zittingsdagen geweest... maar heel veel meer is er niet duidelijk geworden over al die liquidaties. Nee, en toch duurde het zo lang. Maar zo zei het al, er is ook veel gedoe geweest rond de kroongetuigen... Ja, dat is, uh, dat is een van de redenen waarom het, waarom het zo lang geduurd heeft. Dat heeft gezorgd voor een aaneenschakeling van incidenten. Steeds weer maakte hij ruzie over zijn beschermingsprogramma. Hij stopte met meewerken voor langere tijd, meerdere keren. En het ging steeds maar over de vraag, is hij nou wel of niet betrouwbaar? Daardoor duurde het proces veel langer dan een normaal proces. Ook natuurlijk vanwege de omvang, omdat er zoveel verdachten zijn. Zoveel zaken die heel verschillend zijn. Uh, wat ook nog voor vertraging heeft gezorgd, dat is die arrestatie van Dino Soerel, dat weet je nog wel. Die spectaculaire arrestatie op de Rozengracht in Amsterdam. Anderhalf jaar na de start van het proces. Nou, hij zou een van de opdrachtgevers zijn. Dus moest zijn zaak worden ingevoegd in het proces. Kreeg hij de tijd om zich voor te bereiden. Lag alles weer stil. Dat heeft ook voor die lange duur van, van het proces gezorgd. En één ding, het is niet doorslaggevend, maar het heeft, het heeft wel meegewerkt. De sfeer was heel slecht. Het liep niet. Er was echt een persoonlijke neid, argwaan tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging. Enorme breedsprakigheid ook bij veel procespartijen. Er werd heel lang gediscussieerd over, over bijzaken. En vandaar dat het zo gigantisch uit de klauwen liep. Drie jaar lang heeft het geduurd. Ja. En dan die kroongetuigen. Peter Laesse en Matthijs. Wat is nu uiteindelijk zijn status? Hij heeft nog steeds geen definitieve afspraken over zijn beschermingsprogramma. Dat is een belangrijk onderdeel geweest tijdens al die zittingsdagen. De NOS onthulde laatst dat hij 1,4 miljoen euro krijgt om een nieuw leven op te bouwen. Maar nog steeds zijn die afspraken niet rond. Wat wel duidelijk is, en dat zal ook een rol spelen... de komende dagen tijdens dat requisitor het slotbetoog... is dat hij strafvermindering krijgt in de strafeis. Een halve strafeis voor de moord op uh, uh, Kees Houtman... waar hij zelf voor terecht staat. Hij heeft die bekend. Hoe de rechters uiteindelijk zijn verklaringen beoordelen... dat zal de belangrijkste vraag zijn in deze laatste fase. Want die verklaringen zijn essentieel voor het bewijs. Ga er maar vanuit dat het Openbaar Ministerie alles uit de kast zal halen... om aan te tonen dat hij betrouwbaar is. En, het, en de advocaten zullen tijdens hun pleidooien die daarna volgen... precies het tegendeel proberen. En hoe horen we dat dan vandaag? Wat, wat, wat voor strafjustitie eist, Matthijs? Nee, nee, alles duurt langer in dit proces. Ja. Uh, en het requisitor dat duurt zes volle dagen. Ja. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Daarna, de pleidooien van de advocaten, die duren elf dagen. Mogen ze nog een keer op elkaar reageren? Dat betekent dat het echte einde, de uitspraak, pas eind van dit kalenderjaar te verwachten is. Wij wensen jou veel succes en sterkte daar. Bij de rechtbank in Amsterdam, verslaggever Matthijs van der Wiel, volgt uh, het requisitor vandaag. Na verslag even Mark Robin Visser. Verbinding is hersteld. Mark Robin, net zou het beginnen. Nu is het begonnen, het eindexamen. Ja, je hoort het geluid van de eindexamenklas van de school voor jong talent in Den Haag. Luister maar. Dit is het geluid van de storm voor de stilte. Want straks om negen uur gaat hier de deur dicht. En dan gaan de HAVO-leerlingen kunstexamen doen. Nu zijn er in het land 60.000 HAVO-eindexamenkandidaten. En maar 4.500 doen er kunst. Mevrouw Lans, u doseert kunst hier aan de School voor Jong Talent? Ja. Uw leerlingen, uh, of de leerlingen van deze school doen eigenlijk allemaal kunst, maar in de rest van Nederland is het niet echt een populair vak? Nee, kennelijk niet. Dat is uh, jammer. Misschien uh, bij het begin van het vak dat dat iets meer was, dat dat iets teruggebracht is, dat zou ik ja. niet. Uh, Vertel eens, wat is het eigenlijk voor een vak kunst? Nou, kunst algemeenheden. Dat wil zeggen dat er uh, over de hele 20e eeuw en voor de HAVO nog een historisch blok, uh, ja, soort cultuurgeschiedenis, kunst, ingebed in, in, in de cultuur. Ja. Dus uh, ze hebben nu ook een thema, dat is burgercultuur, 17e eeuw, gouden eeuw. Dus dan moeten ze van schilderkunst, van muziek, van... Uh, nou, Theater en dans, alles. Ja, dat hoort bij, er allemaal ja. bij. de dus beeldende alle, kunst. Nou, ja. je zou zeggen, alle kunsten minus de ja. literaire ja. kunsten. Want die zitten bij de, bij de talen ja. natuurlijk, hè. Het gaat allemaal via internet, dit examen. Alleen ja. de kunst, hè. De meeste andere vakken gaan nog gewoon op papier... Ja, daar hebben we al uh, ruim schoots ervaring mee. Ja. Ook voordat het, uh, dat ze officieel deelnamen. Maar en... met, die, met het internet, dat is toch altijd weer spannend of alles werkt? Ja, technisch gesproken is dat altijd wel eventjes uh, ja. voor de technische mensen... eventjes flink uh, kijken of de computers het allemaal doen. Ja. En uh, nou ja, dat lukt over het algemeen. En als er hier nog eens een keertje een klein stoortje komt... dan hebben we nog extra computers om dat dan op te vangen. Ja. Dat is, in nou, in de afgelopen twee jaar is dat eigenlijk wel niet vlekkeloos... maar Oh, redelijk oké okay, ja. verlopen. Ja. Ja. Nou goed, ik ben heel benieuwd uh, hoe het hier gaat met uw leerlingen. Wat denkt u? Gaan ze het halen? Ja, alvast wel. U okay. staat ervoor. Jawel, ja zeker. Oh. Voldoende. <laughs> Isabella Lans van uh, de School voor Jong Talent in Den Haag. Dank u wel. Mark-Robin Visser vanuit Den Haag met de eindexamenkandidaten die inmiddels uh, zenuwachtig zijn. Duizend euro winnen en het niet doorhebben, dat uh, kan u zijn overkomen, kan ons zijn overkomen de afgelopen maand. Er zijn namelijk in het hele land flessen schoonmaakmiddel verkocht waarop stond dat de gebruiker duizend euro kon winnen. Maar niemand heeft het gezien. Kees Meijer van de organisatie Veiligheid NL, voorheen de Stichting Consumentenveiligheid. Meneer Meijer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat moet u even uitleggen. Nou ja, um, kijk, wij proberen natuurlijk dat mensen veel beter de etiketten lezen... en ook die waarschuwingen en uh, ja, die waarschuwingszinnen opvolgen. En we weten dat dat gewoon slecht gebeurt. Dat blijkt ook nog eens een keer uit het experiment wat we nu uitvoeren. Mm -hmm. Dus een maand geleden hebben we die flessen weggezet. Nou, niemand is het opgevallen dat er ook een prijs op die etiketten stond... want al die verpakkingen zijn inmiddels thuis. Mm -hmm. Dus vanaf vandaag roepen we de mensen op toch, om heel goed die etiketten te lezen. Het is ook in hetzelfde lettertype. En uh, ja, dat lettertype dat, uh, daar staat, gefeliciteerd, u heeft een prijs gewonnen van duizend euro. En we hopen op die manier dat mensen dus ook die etiketten en die waarschuwingszinnen lezen. Ja. En dat ze ze ook opvolgen om minder ongevallen te krijgen. Want er stond ook een, een telefoonnummer bij of een adres waar je naartoe kon mee? Ja, er staat een uit? telefoonnummer bij als mensen dat vinden. Elke uh, verpakking heeft een unieke code, dus het is niet zo dat je ermee kunt schoemelen. Nee. Maar uh, je kunt wel dat telefoonnummer bellen. En, en niemand heeft gebeld? Tot nu toe nog niet, nee. Uh, dus in die maand dat we er geen aandacht aan hebben besteed... en dat mensen dat dan ja, zouden hebben kunnen zien... omdat ze die verpakking hebben gekocht... hebben we geen telefoontje gekregen. We verwachten nu wel telefoontjes omdat nu uh, die actie is begonnen en ook bekend wordt gemaakt... met WWW-etikettenloterij, op radio en uh, op Abri's en uh, ja, op Marster langs Snelwegen. Ja, maar meneer Meijer, nou staat het inderdaad, u geeft het al aan... hetzelfde lettertype, uh, onmiddellijk na het zinnetje buiten bereik van kinderen bewaren... in geval van de ongeluk onmiddellijk ja. uh, plegen. Dat weet iedereen natuurlijk wel. Dat ga ik niet iedere keer staan lezen op mijn fles. Uh, nee, een aantal dingen dan weten wel mensen goed dan? wel, uh, maar het gaat niet alleen om jonge kinderen. Uh, kijk, het gaat ook om volwassenen die gewoon met reinigingsmiddelen, met schoonmaakmiddelen, ja, met wasmiddelen snap omgaan. snap ik, maar het gaat om de plek waar dit natuurlijk staat. Verwacht u iedere keer dat mensen steeds dat stukje lezen op zo'n etiket? Ja, dat is wel de bedoeling, want mensen oh. doen dat toch slecht. Dat zien we aan het, het grote aantal ongevallen nog steeds. Dus het is zo van mensen denken vaak wel dat een bepaald product eh, ja, niet gevaarlijk zou kunnen zijn. Maar bij verkeerd gebruik is het toch gevaarlijk. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor vaatwasmachine tabletten. Eh, er staat een grote waarschuwing op dat je het niet in je ogen moet krijgen. En we zien toch dat mensen die verpakkingen vaak eh, eraf halen. En dan denken dat ze het puur zou in de, in de vaatwasmachine moeten stoppen en het toch in hun ogen krijgen. Hmm. Begrijp uw kans. Wat, wat zijn de belangrijkste letsels? Wat, waar gaat het vaak mis? Is, nou, is het al over de vaatwastabletten? Ja, bij jonge kinderen zijn het vergiftigingen. Gelukkig is dat steeds minder. Want door die acties hebben we 44% minder ongevallen. En vergiftigingen met huisartschemicaliën leveren een ernstige slokdarmverbranding op. Of een chemische longontsteking als het gaat bijvoorbeeld om een lampolie. Nou ja, daarnaast zijn de do-it-zelfers die uh, met klussen uh, uh, ja, bijvoorbeeld dit soort producten gebruiken, spetters in hun ogen krijgen of hun huid verbranden. Ja, en dat zijn de ongevallen die we proberen te voorkomen. En daarnaast doen we het, omdat ook binnenkort de komende jaren, jaren wereldwijd dezelfde uh, gevarensymbolen worden gebruikt. Dus dat het niet meer zo'n rommel is op die verpakking van een heleboel waarschuwingen en verschillend. Uh, het is eenduidig. En dat willen we de mensen ook vertellen. Ja, en willen de fabrikanten daaraan meewerken? Want die ja. hebben natuurlijk ook hier aan meegewerkt. Uh, de verpakkingen die we gebruikt hebben, die zijn getoetst uh, bij de detaillisten en bij de, bij de fabrikanten. Dus die hebben hieraan meegewerkt. En uh, ja, uh, het is voor hun natuurlijk ook van belang dat met de producten goed wordt omgegaan. En niet anders dan de bedoeling van de maker is geweest. Meneer Meijer, nou denk ik, ik heb straks nog een half uur. Dus dan rijd ik keihard naar huis, dan ga ik, duik ik in het keukenkastje, kijk naar het flesje. Ik ga naar de supermarkt. Ja, maar dan, dan, dan lees ik dat etiket niet, dan ga ik kijken of, of ik hier duizend euro zie staan. Dus, dus heeft het, dan het, dan al is, al want het lettertype is echt identiek aan uh, het lettertype Begrijp wat op het etiket staat. Maar dan ga ik toch heel veel oppervlakkig lees ik toch dat etiket tot nou. ik het woord duizend zie staan. En anders dan laat ik hem, hm. laat ik hem weer liggen. Nou, ik denk dat zelfs het oppervlakkig ja, lezen dan. van het etiket <laughs> al een hele pure winst is. Want oh. ja, je leest het toch wat geconcentreerder. Blijkt ook uh, van wat we gedaan hebben in de test die we hebben uitgevoerd voordat we met die actie beginnen. Okay. Dus mensen nou. kijken toch wel heel scherp dan naar die regeltjes. Ja. Ik uh, dus help u helpen. Jij ja, moet wel jij gaat al Marcel. Nee, hey, blijf eens hier. <laughs> nou, Marceloos is al weg. Kees Meijer, ja. van Veiligheid NL, dank u wel. Ja, oké, okay, graag gedaan. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, hormoonverstoorders.